Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne zal geen grondgebied aan de bezetters geven... omdat dat in strijd is met de grondwet. President Zelensky zegt dat na de bekendmaking... dat Trump en Poetin komende vrijdag in Alaska zullen spreken... over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Poetin zou bereid zijn tot een staakt te vuren in ruil voor grote concessies van Oekraïne. Het zou erop neerkomen dat Oekraïne de Donbass in het oosten afstaat.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 In zakken van 3 kilo kunnen niet-eetbare stukken zitten... die gevaarlijk zijn voor paarden en ponies. Oud-FBI- en CIA-kopstuk William Webster is overleden. Hij is de enige die aan beide Amerikaanse organisaties leiding gaf. Bij de FBI moest hij zorgen voor een positiever imago... en een professionele werkwijze. Bij de CIA kreeg hij lof voor de goede inlichtingen... tijdens de Eerste Golfoorlog, begin jaren negentig. Maar er was ook kritiek, omdat de CIA de val van de Sovjet-Unie niet zag aankomen. William Webster was 101 jaar. Het weer, zon en wat sluierwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen droog en veel zon en ongeveer hetzelfde temperaturen als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Ik heb een ander paardje, waarom wacht ik nachtenlang zonder jouw duurte? Nachtlang. Wow, oh, eh, eh, eh. na na-na-na-na, nachtenlang zonder jouw duurte. In de stad met mijn squad, kwart over paard Schat, ik ben van het patent de navigatie krijgt, we gaan dom, going strong, all net long, net road back. Iets op de men correct, yeah. ik gaf alleen de voorzet. Jij bent zo zoet als kust, dat ik de hele nacht wacht. Jij bent the work of art, net de nacht wacht. Jij bent niet Joesu, je maakt me de lulu. Maar eenmaal Loesu, kom ik weer naar je toe, Joe Joe. Luister, want ik ga niet liegen voor je. Je maak me loko, mijn hoofd op vol als popo. Er zijn geen alternatieven voor je, maar soms vraag ik mij af. Hé, hey, waar waren jullie dan? Hè? Hebben jullie dan al, uh, Hè? Dan heb je ons daar gewoon achtergelaten? Hè? Maar denk je helemaal te streek. <lacht> I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 Het gaat er wel weer af dan? Langzaam. Met een buitje hier, een buitje daar. Ja. ja, het is flink schrob hoor, als het echt eraf moet. Maar... Ja, dat kan zoiets. We zijn er niet. Ik bedoel, ik wil er wel graag zelf in de garen houden moet wordt dan. Ja, maar uh, daarom bel ik eventjes als u er niet bent met je toestemming. Ja. ja. Zou u de ramen gesloten kunnen houden? Ja, die zijn dicht. Ja, zou u ze ook af kunnen plakken? Als wij zeggen dat willen we niet. Ik bedoel, dan, dan kunt u nog ons huis niet verven. Ik wil het even met mijn man overleggen. Ik ja. vind wel, als we weggaan en er gebeurt alles met ons huis, dat leek me toch niet zo. Uh... Ja, de niet zoveel met uw huis eerlijk gezegd nee. hoor. nog een blik, joh Ja, tuurlijk. We gaan aan de buurt door oranje schillen. Huh? We gaan de door schillen, maar dan moeten we de boer al afplakken. Ze dus komen morgen langs. Ja. Ja. Nou, uh, dat moet maar. Maar luister eens, moeten we alleen de, de schilderwerken afplakken? Ja, eigenlijk wel ja. Ja, in de tuin. Ja, daar heb ik wel verteld dat we weg zijn. Ja, maar wanneer... Ja. Ja. ja. Nou, dat is, moet in, maar is, gebeuren is, is, is, is, Mag ik je man nog eens even spreken? Want... Ja. <laughs> wat, wat ga je doen toch? Uh... Nou ja, in principe niks aan de hand door geen paniek. Ik wil vooral geen onnodige paniek uh, zaadje. Maar we gaan de straat lekker oranje maken vanaf morgen is de bedoeling. O, o, alleen, alleen uh, be begaan de grond. Nee, de begaan de grond en de eerste verdieping. Alles met het grote verfkanon. Oh, Vijf... Met grote verfkanon. 15.000 oh, diepte verf. Dat lijkt me niks. Wel. Ik noteer dus eenmaal toestemming van de familie. Ik... ik heb nog geen toestemming gegeven dus nou. Nee, deze heeft je toestemming gegeven hoor ik. Dank je. Dat is leuk. Dank je wel. Ik, ik heb nog geen toestemming. U dus heeft toestemming gegeven? Nog geen toestemming. Wat zegt u? Toestemming gegeven? Ja, toch? Nee, dat heb ik niet gezegd. Moet u niet even de zaak door elkaar halen? Nou, ik, maar meneer... Ik heb geen toestemming gegeven. U heeft nou, zojuist toestemming moment. gegeven. Ik kijk ja. even hoe jullie dat morgen doen. Uh... Ik, ik heb in ieder geval geen toestemming gegeven. U heeft toch toestemming gegeven? Nee, nee. Dat begrijpt toen... u heel goed, hè? Meneer Ik kan ook niet met mijn handen niet zo laten aan de schrikken. <laughs> Dus uh, u heeft goed begrepen. Uw vrouw gaf eerst toestemming. Kom maar langs. Ik heb geen toestemming gegeven. Nee, maar uw vrouw heeft wel toestemming gegeven. Ja, vraag maar aan de. Nee, die staat hier bij me. Je kreeg mijn vrouw nog <laughs> Hallo. Ja, mevrouw Knog, nou, het is rond hoor. Uw man heeft toestemming gegeven. Ja, luister eens. Uh, Toen wist, wist ik dat nog niet helemaal dat ging. Nee, ik heb nou al een kruisje ingevuld achter uw naam. Dan maken ze kruisje er maar weer achter weg. Mevrouw Knog, ik heb dat al doorgestuurd in de computer. Ja, nou, we wachten even naar voren. En dan kijken we hoe het morgen gaat met Conan. Ik heb de toestemming al doorgefastineerd. Los naar de jongens van de centrale. Het gaat het niet door? Wat zegt die man? Het gaat door? Het gaat niet door. Het gaat toch door, meneer Knog? Het, het gaat echt helemaal niet door. Ik weet het nu zeker. U, u moet er niet zo dringen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 Golden, dan Dat komt er weer 6250 bij. Nou, wat raar. Iets hebben we nog nooit <laughs> meer gemaakt. Ja, ik zal u mijn man eens geven. Ik word er helemaal na van. Ik wil heel veel Dat hebben we nog nooit meer gemaakt. Ik vind het niet dat u dat leuk aanpakt. Echt waar niet? Nee, echt waar niet. Dat heb ik nog nooit gehoord. Geef uw man maar eventjes. Hoor. Ja, u krijgt mijn man ook nog een ogenblikje hoor. Ja. Hallo? Zeg, meneer Max, ik zit alleen nog met een bekeuring nou van 125 euro. Met een bekeuring van 125 euro? Ja. Om meneer de boel aan te betalen. Wij sturen gewoon namens de gemeente allemaal nacht op girootjes. Geen probleem. U gaat ermee akkoord. Ik, ik ga niet akkoord. U gaat ermee akkoord, hoor ik zojuist. Ik doe het niet. Mee. Manique Mark, We doen NIET mee. Manique Mark, u gaat dus akkoord. Je haalt niet je donder je met één kwartier verder, natuurlijk, want ik ram je me graag. Manique <lacht> We'll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 Ik heb het gehad met die vaartwassen. Men ben op paard met mijn squat, ik ben raar kasten. In de staat op papier net woorden woordenboek. Dat nou geen voor de lossing En de onderbuik. Ging maar even op bezoek, zoek, ga van box net doek I'm coming in, haat als ik kom met je soep. Wave je net de snoeps, pas je waterval. Voor ik naar mijn nest ga, op de kater al. Ze belt me op, over een tampa staat op. de sok, je jas hoort op de kapstok. Het spijt me als ik thuis kom. Ik alles op, maar ik ben even op een slok. Dus ik vraag: het dan blij?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 We hebben tegenwoordig een ringdeurbel, dat hebben we ook, dat is ideaal. Ringdeurbel, Erwin, Kende er gewoon altijd overal zien wie er over een grindpad wandelt, dat is fijn. He. Wat is een kastje, is het zit naast dus de is een cameraatje, dat is verbonden met de telefoon, ideaal. Je staat in een Effeling en dan voelt het zo... <middels> <middels> Je de telefoon pakken en dan kunnen we gewoon tegen de pakketbezorgen zeggen, we zijn er niet, zitten we bij de buren hier, keihendig. Keihendig, hoe vaak ik al even gehad, Erwin dat ik bij jou in de Jumbo boodschappen gedaan had... dan denk ik daarom met zo'n volle krat zo uit de auto... over een grindpaal onderweg was. En dan bijna bij de voordeur ben. En dan had mijn broek Ik van... En <middels> <middels> dan denk ik, hé, hey, een appje. En dan zet dat ding neer. En dan pak ik mijn telefoon... dat ik naar mezelf sta te kijken. <GELZIEK>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 Namelijk vriendschappelijk pijpen. Ja, je ziet dat we collega's een moeilijke dag, hebben. Kom Patrick, kom even mee dat kopieer Zal Zelf even bij, pijpen, oh. En kun je kunt ondertussen nog een tof gesprek hebben, he. oh, het is nu met een paar zijn eikel te zien dat ik er denk. Wat deed een ander licht van het weekendje dan?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 vertellen trouwens. Want uh, ik ben laatst ben ik uh, verhuisd. Ja, moest wel. Iedereen was het echt echt uh, zat. En uh, toen kwam ik eens dus in een nieuwe buurt en toen duidde ik, weet je wat? Nou ga ik eens een keer met een schone lei beginnen in de nieuwe buurt en dan ga ik uh, alle huizen langs, ga ik met iedereen keurig netjes kennis maken. Dan beginnen we met een schone lei. Dus dat was ik aan het doen.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 Als toen. Ik vraag me steeds af: Kies je ooit nog voor ons twee? Hou jij het voor gezien, dan doe ik het.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 Dan dat is niet goed ging. Ja, vurgt een dienst. Stak al alweer kratjes leeg. Wat ze was zo lelijk dat ik er schrik van kreeg. En ja, of...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 De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM, ZFM met het nieuws van 1 uur.